Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS-journaal. In München is het vannacht rustig gebleven... na de waarschuwing gisteravond van de politie... voor een terreuraanslag in de stad. Volgens de Beierse minister van Middellandse Zaken... zat Islamitische Staat achter de dreiging. Het zou gaan om vijf tot zeven zelfmoordterroristen. De politie blijft extra alert en is nog op zoek naar verdachten. Op veel plaatsen in het land hebben mensen het nieuwe jaar gevierd. In Rotterdam was het de grootste vuurwerkshow. Daar ging zo'n 4000 kilo vuurwerk de lucht in. Het nationale aftelmoment was in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat stond in het teken van Europa... omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. Bij een steekpartij in Haarlem is vanochtend vroeg een dode gevallen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk... Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie doet nog onderzoek. En er waren nog meer incidenten. Tijdens Oud en Nieuw in Den Haag is een automobilist even na middernacht ingereden op een groep feestvierders. Twee mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is opgepakt. De politie spreekt van een ongeluk. In Utrecht zijn twee jongens van 17 van een balkon gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... En ook de brandweer moest op veel plaatsen uitrukken. Zo ging in Rijswijk een gymzaal in vlammen op en woede in wiegen, brand in een basisschool. De Amerikaanse acteur en zakenman Wayne Rogers is overleden. Hij is vooral bekend van de serie MASH, waarin hij kapitein Trapper John McIntyre speelde. Na drie seizoenen verliet Rogers de serie in 1975. Tijdens de opnames van MASH raakte Rogers geïnteresseerd in het handelen in aandelen. Hij ging toen investeren in bedrijven en was vaak op tv te zien als analist in een Amerikaans beursprogramma.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 Kat Edmondson is er één uit de American Idol stal. Ze gooide daar hoge ogen. Hier is ze met het nummer Summertime. Het Is het namelijk bijna niet af te zien dat het uh, echt midwinter is?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 Discussie of, of Miles Davis of Thel Thelonius Monk. Wie de beter was. We gaan verder met Helene Elias. Chega de Soerade. bij mm -hmm. mm -hmm. Ja, zo,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 Cause it.